nog veel vragen over de gemaakte afspraken. Volgens D66 is het regeerakkoord hiermee eigenlijk van tafel. Noord-Korea heeft kernraketten, maar die zijn waarschijnlijk onbetrouwbaar. Dat is het oordeel van de spionageafdeling van het Pentagon... de Defense Intelligence Agency. De conclusie staat in een rapport uit maart van dit jaar... waarover de afgelopen avond in de Amerikaanse Senaat werd gesproken. Volgens Amerikaanse media is het voor het eerst... dat het Pentagon stelt dat Noord-Korea kernraketten bezit... Uit de zitting in de Senaat werd niet duidelijk of de DIA denkt dat de Noord-Koreaanse raketten ook het Amerikaanse vasteland kunnen halen, zoals het land zelf beweert. Algemeen wordt in de Verenigde Staten verondersteld dat dat niet het geval is.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 Later bleek dat politie en het Openbaar Ministerie... grote fouten maakten in het onderzoek. Zo had de vrouw tegenstrijdige verklaringen afgelegd... en minidiscs met verhoren werden per ongeluk vernietigd. Het weer, het is op veel plaatsen mistig. Vannacht is het bijna overal droog. In de ochtend eerst nog zon, later kans op buien met onweer. Het wordt tussen de 9 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goede nacht. Het is 5 graden, tenminste, hier in Hilversum. Dat zag ik net op het metertje van de auto. En vandaag gaan we dan eindelijk richting de wat warmere temperaturen. En dat vieren we met een extra mooie aflevering van Nachtzuster. Dat hoop ik tenminste, want jij stelt dit programma samen. Jij vertelt me waar het over gaat vannacht. Loop je rond met een vraag waar je best eens over zou willen praten... met iemand die er verstand van heeft of in ieder geval een antwoord van zou willen horen. Dan is dit de Bel naar 0800-1121 of uh, mail even naar nachtzuster-omroepmax.nl. Twitteren kan via het nachtzuster en er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden via omroepmax.nl slash En dan gewoon even de chat aanklikken. Um, zal ik het zeggen? Ja, ik zal het zeggen. Mocht je KPN hebben en je komt er niet door... dan zou je het kunnen proberen op 0800-1101. Nou, dat, dat heb ik verder niet gezegd, dus tussen jou en mij. Maar 0800-1101. Maar probeer het eerst even via het reguliere nummer 0800-1121.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 Nachtzister Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzister Haal ik de morgen nacht doe iets aan de pijn Ik lig hier te beven en te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 Nacht ben ik zonder al je zorgen, al ik de morgen. <middels> Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe kan wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster,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 Nachtzuster van Doe Maar was dat 0800-1121. Kun je nog steeds uh, bellen met vragen? Zodat we de komende vier uur een poging kunnen doen... om die vragen te beantwoorden. Eens even kijken, hoor. Uh, Trudy? Ah. Huh? Goedenacht. Goedenacht. Hallo, wat kan ik voor je doen? Nou, ik heb een vraag. Ja? Paul van Vliet is ambassadeur yeah. van Unicef. Ja. Caroline... Uh, uh, Oh, Tensen. Nou? Tensen, ja. ja. Die is ook ambassadeur. Ik weet niet meer waarvan. En dan zie je ze op de televisie in al die landen. En ik vraag me af, betalen ze dat zelf, of wordt dat betaald door Unicef of van, uh, zoals Caroline Tensen, van wie zij ambassadeur is. ja, ja, ja. ja. Hmm. Want dan zou ik ook wel ambassadeur willen worden. <laughs> ja. Dan ga ik er naartoe. Ja, wat natuurlijk heel lief is, Trudy. Alleen als jij terugkomt en zegt van... goh, het is fantastisch werk wat die mensen daar doen... dan luisteren er gewoon wat minder mensen naar jou... dan naar uh, Paul van Vliet of Caroline Tenzen. Nee, uh... nee, dat begrijp ik. Maar, maar het is natuurlijk... Ik vind het van de gekken als zij... Op het, van het geld van UNICEF of van degene waar zij ambassadeur van zijn... Eh, naar die landen reizen. Ja, dat, het lijkt mij dat als daardoor weer heel veel me, meer mensen uh, gaan doneren... en dat streep tegen elkaar weg en het levert meer op... dan is het natuurlijk helemaal niet zo gek. Ja, maar ik betaal dan niet. Nee, dat zou ja, sowieso niet. al niet. <laughs> oh. Dan denk ik, ja. Uh, ja hallo, jullie verdienen al genoeg... En dan op de kosten van UNICEF of van degene waar je ambassadeur voor bent, naar die landen reizen. Ja, dat is makkelijk. Maar luister, Trudy. Ja. Als stel, stel dat. Ik roep maar even wat. Stel dat UNICEF 100 euro per maand zou krijgen. Dat is natuurlijk ietsje meer, maar stel. En ze sturen Paul van Vliet daar naartoe. En dat kost even om het gewoon makkelijk te houden 200 euro. En daardoor, uh, doordat hij daar zo mooi over kan vertellen en heel veel mensen al door zijn persoonlijkheid en zijn verleden en zijn talenten weten raken, gaan er opeens uh, um, in totaal uh, komt er 500 uh, euro binnen. Dan ja. is iedereen toch tevreden? Ja, dat kan best. Maar ik denk dat bij Unicef ontzettend veel aan de strijkstok blijft hangen. Als je die gebouwen ziet en wat ze doen. Ik, ik geef ook nooit aan de UNICEF. En ik, ik, het enige waar ik aan de geef is aan de, aan de wilde ganzen. En daar blijft niets aan de vrijstok hangen. Mm -hmm. En ik krijg ook nooit een bedankje van de wilde ganzen. Alleen ik zie wel, elke keer wordt er heel veel gestort op de wilde ganzen. Maar... Ja, het is natuurlijk iedereen zijn goed recht. Maar uh, nou, ik, ik kan me trouwens zelfs best wel voorstellen... Dat, dat, uh, uh, dat de reis misschien wel betaald wordt... maar dat er niet op een andere manier nog betaald wordt, dat soort dingen. Maar ik denk, met, jou, met jouw verhaal van aan de strijkstok hangen... ik vind dat altijd heel moeilijk. Want op het moment dat jij dat gaat roepen... zijn er mensen die zeggen, oh, maar dan ga ik niet geven. En dan, krijgt, dan krijgen de mensen die het zo nodig hebben helemaal niets meer. Ja, ik denk altijd, ja, liever dat er mooie gebouwen worden gebouwd... en dat er een directeur heel veel geld verdient... maar dat er toch ook heel veel geld naar het goede doel gaat... dan dat, uh, dat er helemaal niks gebeurt, toch? Nee, ben ik het niet mee eens. Oh. Nee, nee, absoluut niet. Als ik dus inderdaad kijk naar de wilde ganzen... Ik krijg, nooit een ik, ik krijg niet eens een bedankje... en ik, ik geef uh, best redelijk veel aan de wilde ganzen... maar ik krijg niet eens een bedankje en dan denk ik... Zo moet het. Hoe bedoel je? Oh, van de wilde ganzen krijg ik niet eens een bedankje van... hartelijk dank voor uw gift of ik, ik krijg niet een, een, een berichtje of, of ja. uh, doe wat aan de wilde ganzen. Of, of ze doen alleen maar wij hebben zoveel nodig voor uh, een, een project daar en daar. We mm -hmm. krijgen precies wat ze nodig hebben. En dan denk ik, UNICEF, nee, absoluut niet. Nee, nou ja, smaken verschillen natuurlijk. Maar de vraag is dus of bijvoorbeeld een. Uh, nou ja, of de ambassadeurs van bijvoorbeeld UNICEF. Um, uh, of hun reis. Of, of ze zelf ook nog betaald worden of alleen de reis? Nee, of ze dat überhaupt zelf betalen. Ik bedoel, die mensen hebben uh, kennelijk geld genoeg. Ik bedoel, ze hebben een, een tweede huis, ze hebben dit, ze hebben dat. En dan denk ik, moet dat van. Uni UNICEF of moet dat van. Uh, de, de, de, de, de, hoe heet dat? Nou ja, weet ik veel. Children of de uh, War voor Children, World of hoe heet dat? Noem maar wat op. En dan denk ik, als je ambassadeur bent, noblesse, noblesse. noblesse ja, hetzelfde. dat kun je, makkelijk, uh, kun je makkelijk denken, maar als die mensen dan denken: van nou ja, nee, maar dan uh, uh, moet ik uh, thuis blijven om dingen te doen om dat tweede huisje te kunnen betalen. En dan gebeurt er helemaal niks. Ja. Nou, dat moeten ze niet doen. Nee, en dan nee. moet UNICEF zorgen dat er op een andere manier geld komt... maar niet via deze manier. Ja, ik, ik ben het er niet mee eens. En ik bedoel, ik geef zo... Nou ja, dat zei ik al, ik geef sowieso niet aan, aan, aan dit soort doelen... Nee, maar ja, dan denk ik, dan gaat het, er gebeurt er dus helemaal niks. Maar goed, ieder, iederste ding, ik ga de vraag stellen. 0801121. Misschien dat iemand daar meer van weet. Dankjewel voor je vraag, Trudy. Oké. Okay, Goeienacht. een prettige nacht. Hetzelfde. Dag. Dag. Maarten. Ja, hoi. Hallo. Hoi. Ik heb een hele simpele vraag. Oh, fijn. <laughs> ja. Waarom zitten sommige komkommers verpakt in plastic? Oh ja. Weet je wel, er zit zo'n dun, strak voorzichtig laagje plastic omheen. Ja, ik ken het principe. Ik ken het principe. En je zat ja. ontzettend te kloten om die dingen, om dat dan eraf te krijgen. Ja. En wat me pas opviel, toen had ik in de ene supermarkt zo'n ding in plastic gekocht. Ja. En in een andere supermarkt een komkommer zonder plastic. Een plasticloze, ja. Plasticloze. Zeg maar, ja. En die bleven, nou ik had geen tijd om te koken en dit en dat, noem maar op. Dus die bleven heel lang liggen en dat ding in plastic was, werd sneller smerig en ging verrotten oh. dan die gewone. Toen dacht ik, dat is ook stom. Ja, dat is raar. Dat is raar. Ja, Ik kan natuurlijk niet eens in geweest zijn, maar... Ja, precies. Dat je precies de verkeerde had. Of een oude. Of een oude. Eentje die onderop had gelegen. Ja. Dat kan ook nog. Maar wat, wat mij nou fascineert is, waarom je in twee verschillende supermarkten twee, twee komkommers koopt. <laughs> Die vraag had ik al verwacht. Oh. <laughs> oh, Ik Nee, Nee, boodschap. Het liep zo, ja. Het liep zo. Ik haalde komkommers en toen. En die, die, uh, uh, dezelfde dag moest ik nog wat andere dingen hebben. En ik dacht, oh, ik moet nog een komkommer hebben. Dus ik was lang weer vergeten dat ik die ene gekocht had. Oh ja. En toen kwam ik thuis en dacht, oh ja, die had ik al. Nou ja, oh, ja. laat maar. Ja. Nou. Zo'n zo chaotische, drukke zaterdag, dat je s morgens wat boodschappen doet en dan aan het einde van de dag denk ik, ...oh ja, ik ben dit nog vergeten, en dat nog vergeten. Ja, ik herken het ook wel. En ik ja. moet zeggen, ik koop altijd als ik boodschappen doe ook een komkommer. Dus wij hebben inderdaad nee. soms ook vier, vijf komkommers in de keuken liggen. <lacht> maar die krijgen niet de tijd om... Um, um, nee, om... Nee, maar je hebt wel gelijk, er zitten de, de, de, sommige, sommige zitten er in, uh, in plastic. Ja. De veilige komkommers en sommige niet. En dan, uh, ik snap niet waarom, want als je nee. maar eet meestal, dan haal je die groene schil eraf. Ja. En uh, dus, ja, dit is ook niet om, om die schil te beschermen tegen, tegen viezigheid of, of uh, nou ja, ik snap er geen reden van waarom. Nou ja, het zou wel maar, kunnen. Ja, nou, goeie. 0800-1121. Zeg, Maarten. Ja? Even, even achter de scherm, hè. Maar heb jij via 0800-1121 gebeld? Nee. Nee, zie je wel. Ja, we hebben... Kijk, dat gaan we natuurlijk niet bespreken op de radio. Want dan weet iedereen dat er iets gaande is. Maar we hebben een kleine storing met de telefooncentrale. Ik denk, hoe, hoe kan het dan dat jij er wel bent? Oh, oké. Okay. Ja, ik had eerst via 1121 gebeld. Ja. En uh, dat mislukte twee keer. Ik kreeg eerst wel iemand en de tweede keer mislukte het. Ja. En, uh, dus dan heb ik het andere nummer maar geprobeerd. Kijk, dus we moeten gewoon nu naar 0800 1101. Ja. En dan als mensen dat proberen, dan hebben ze een grotere kans... op dat ik daadwerkelijk iemand aan de telefoon krijg. Die ik wel, die werkt meteen. Goed. Nou, uh, Maarten, wat heb je nog meer gekocht vandaag? Want ik heb alleen jou aan de telefoon. En de telefooncentrale doet het niet. Dus we gaan het oh, gewoon hebben over, over je volledige supermarktgedrag nu. <laughs> Zeg het maar. Of, of kan ik misschien een plaatje voor je draaien? Oh jeetje, uh, ik zou niet weten wat ze gaan. Oh, ik vraag het wel even aan iemand op de chat, want die zijn altijd blij als er eens een keertje een mooi muziekje weer is. Ja, nou, ik ben bij geweest dan heb ik al allerlei verf gekocht en zo. En de... Ach, was dat vandaag ja? Zeg je? Was dat vandaag? Dat was vandaag. <laughs> <laughs> nou ja, nee, dan weten we dat inderdaad ook okay, weer. Okay. Hé hey Maarten, ik ga op zoek naar een antwoord op de, op de komkommervraag. En het, uh, het moet vast lukken als mensen in ieder geval met de antwoorden willen bellen naar 0800-1101. Ja? Goed zo. Oké, okay, dag, dag Maarten. Hoi. Guido. Hoi. Hallo. 0800-1101 gebeld? Ik? Ja? Ik zou het niet durven toegeven. Nee, maar het is wel zo. Nee, dat we een beetje weten hoe we in de Engelsnaam nog mensen aan de telefoon kunnen krijgen vandaag. Uh, ja, nou, uh, ik heb uh, via uh, Omwegen uh, jullie bereikt, gewoon. Oh, ik. wat knap is dat. Kijk, dat ja, waardeer ik heel ja, ja. erg. Hé, hey, maar wat ook knap is... Nou? Ik, ik luister net uh, naar die uitzending voor jullie. Ja. En dan denk ik van... Uh, nou, dan gaat het natuurlijk over hele idealistische uh, doelstellingen... En dan uh, moeten we allemaal uh, plastic zakjes gaan bewaren. En uh, let op, uh, uh, uh, van nature ben ik geneigd uh, tot uh, uh, extreem idealisme. Maar dan lees ik laatst dat superrijken 25 miljoen euro in belastingparadijzen parkeren. Ja. Hebben die nou dat uh, uh, bij elkaar gescharreld door plastic zakjes uit te sparen? Tja, ja, ik vind wel... Ik vind, is, nou ja, goed. Ja, dan krijgen we een meningenverhaal. nee dat is een meningenverhaal. Zo ja. van, uh, uh, he, de, de meneer Boelenstaal die loopt nou vandaag omdat die door criminele, de criminelen worden door criminelen geattaqueerd via internet en dan gaan ze bij de overheid janken. Dat ze, dat ze hulp nodig hebben om de criminelen de criminelen gaan met de overheid. Guido, rond, ik ben zo blij dat worden. jij ons nummer gevonden hebt. Wat dat ik ben zo blij dat jij nog uh, zeg maar telefonisch contact hebt kunnen krijgen want anders ja, hadden we dit gemist. De ja, Deze monoloog. Wij, dit, moet toch, dit moet toch een einde kennen. Ik bedoel in welk Guido uh, in blad, Guido, Guido. wij inmiddels. Hey. Ik, ik bedoel er, er wordt dan uh, groepen van... Uh, uh, Guido! Ja, en... Hij hoort me gewoon niet eens meer. Dus hij heeft gewoon een eenrichtingsverkeerstelefoonlijn. Een, een Guido, ik verbind je even door met uh, NGV Casaluna. Dan kun je daar even nabespreken. Ellen, goeienacht. Goedendacht, Astrid. Hallo. Uh, ik heb uh, een vraag. Ja. Uh, al heel wat jaren kijk ik naar aero's, popstars en het Dat geeft al die niks. Ja. En als de live programma's beginnen... Dan mogen kijkend Nederland stemmen telefonisch yeah. Yeah. en sms'en. Maar ik vraag altijd aan mijn kinderen en familie of kennissen. Hoe is het nou mogelijk? Dan gaat de eerste na haar optreden of zijn optreden nou, meteen ja. op de lijn. Ja. Die heeft dus het ja. hele programma de tijd. Ja. En de laatste is ja. maar een paar minuten. Ja. Maar nu hebben we... Uh, everybody Dance Now. Yeah. Terwijl die verschillende danceprogramma's heb ik ook bekeken. Yeah. En nu is het wel... Wat ik zeg, dat is toch veel eerder... Dat het op het eind allemaal tegelijk even lang... Ja. En die doen het wel. Ja, ik, dat heb ik dus ook nooit begrepen. Echt niet. En, en wie ik het ook vraag, dan was ik dan weer... Ach joh, dat, dat is wel goed en dit en dat en denk ik, dat nee. kan ik me niet voorstellen. Nee, ja precies. Nou dat vind ik ook. Want ik kijk, kijk ze allemaal, ik vind ze wel leuk. Je, je kijkt echt naar alles. Nee, maar ik bedoel de meeste. Ik, ik, ik ook niet allemaal, maar er zijn er zoveel, dat bedoel ik. Ja, nee, ik begrijp het. Nee, maar ik, ik, um, ik heb het me altijd afgevraagd, van het begin af aan al. Ja. Want je had het zelfs al bij Idols, heel in het begin, had ja, je dat het is al. Dat was zo lang geleden. Ja, maar toch, toen kon je dus al. Inderdaad, dan heb je de live-shows. En dan de eerste die optreedt, die zegt meteen: en stem op mij via dat en dat nummer. En sms vooral uh, Jamai, naar, uh, en Jamai aan naar uh, dat en dat. Ja. Terwijl de rest nog moet. Ja, ja ik en ben het helemaal met je eens. Heel kort. En toch is het zo dat het niet altijd diegenen waren die ook wonnen. Nee, want het is vaker dus, dat ook een laatste wint. En dan zeggen mijn kinderen, zie je wel? Ja. Dat kan wel, ik zeg, nou toch snap ik het. Het is niet eerlijk. Ik snap het niet. Ik vind het ook. Wordt die dan verdriedubbeld of verdiendubbeld of zo? Misschien dat ze gewoon pas gaan meten vanaf het moment, maar dat is ook weer niet eerlijk. Want nee. dan denk je, ik heb al gestemd. Ja. Het is niet eerlijk. Goed, 0800-1101 als je weet hoe het zit. En dan uh, ga, uh, nou, hoop ik dat, uh, dat we ja, dat uh, kunnen oplossen, Ellen. Nou, ik ook. Dank je wel voor je vraag. Ja hoor. fijne avond... Hetzelfde... Nacht bedoel ik. <laughs> <laughs> ja. Oh, zal ik iets draaien van een, um, van een winnaar van zo'n talentenjacht dan? Oh, ze is al weg. Nou, dan mag nog? ik zelf kiezen. Oh nee, ze bent er nog. Uh, Ellen? Ja? Um, welke winnaar van de talentenjachten vind je het leukst? Um, ja, dat ja, vraag je zo vraag wat. Je wat. Ja. Nou, doe maar wat, joh. Ja, maar als je het mij vraagt, ga ik iets van Jim draaien. Moet dat ik even kijken prima? of dat in de computer staat. Maar dat is toch prima. Even kijken wat ik heb, hoor, van Jim. Um, oh jee, dan moet hij wel heel diep over nadenken, de computer. Ja, want het is film musical. Nee joh, maar Jim die heeft ook echt hele leuke singeltjes gemaakt. Ik durf het bijna niet te zeggen. Wacht, hoe heet ze nou die? Nee, nu gaan we Jim draaien. Ja. Hoe vaak. De computer doet het ook al niet. Ja, ik heb ook twee keer in het begin die andere nummer dat ik contact kreeg en dat ik werd afgebroken. En ik bleef het maar drukken tot je zei tegen die meneer, wat heb je gedraaid? Toen denk ik ja. Dan ga ik die draaien, ik had meteen die... Nou ja, nee, maar dat heb je goed gedaan. En, ja. en uh, God, ik vind het uh, ook een mooie aanleiding om eens een keertje Jim te draaien op Radio 1. Dus dat ga ik doen. Dank je wel, ja, ja. Ellen. Bedankt, Astrid. Doeg. Dag. Dag. Jim Bakem, dapper en sterk. Wel leuk, zeg. Ik zoek heel mijn leven. Het doel lijkt zo dichtbij. Dus altijd zal ik doorgaan. Want jij...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 is het aan De chat, uh, tot zover, die vraagt welke van de drie J's is dit, Astrid. <lacht> het is de vierde J. Hij heet Jim Bakker en hij werd tweede in de allereerste Idols. En uh, toen werd Jamai, werd eerste. Ik weet het nog heel goed, maar het is ook al best wel ja, lang geleden. En dat naar aanleiding van de vraag van Ellen, die zich afvroeg uh, hoe het zat met die talentenjachten. Dat je al vanaf het eerste optreden kun je al stemmen, maar dat is toch oneerlijk, omdat de laatste optredens nog moeten komen. Ja, en dat vind ik een hele terechte vraag. Als iemand dat uit kan leggen 0800-1101. En ik draaide Dapper en sterk. Dat was een singeltje van deze Jim. En dat hoorde bij de film Astrix en de Vikingen. Ik weet iets te veel over dit onderwerp. 0801101 Kees, Kees Oostrom. Goedenacht. Goedemorgen Astrid. Hallo, hoe gaat het? Nog steeds goed. Gelukkig. Ook ik het vorige keer niet verteld, maar het gaat om vraag en antwoorden. Dat begrijp ik steeds van jou, maar ik had mijn arm gebroken. Oh ja. Je hebt het over je dochtertje gegeven. Dus dan zeg ik, heb ik dus mijn armen op drie plekken gebroken? Zeg ik, ja, het gaat goed. Weet je. Oh ja. ja, dat, dat kan natuurlijk dingen. niet. Maar hoe heb jij maar in hemelsnaam je arm op drie plekken gebroken? Um, ja, gewoon een beetje onhandig zijn. Dat helpt altijd goed bij dat soort dingen. Nee, want ik ken mensen die heel onhandig zijn... maar die niet met regelmaat hun armen op drie plekken breken. Dat dus is... nee, heb ik dus ook niet met regelmaat. Ik doe het gewoon aan uh... oh ja. Maar wat is er gebeurd? Nou, ik was aan het fotograferen en uh, dat, moest, dat was een kraan. Ja. Zo'n groot ding. Dus ik was heel gefascineerd door dat ding. en Het regende een beetje, liep met mijn camera ook een klein beetje onder mijn jas. Maar ik lette niet uh, op de ondergrond. En toen uh, ben ik over een rijplaat gestruikeld. En toen was het ineens helemaal fout de boel. Ach goshie. Maar het gaat wel goed hoor. Want ik uh, kan ook net zo klinken als jij altijd positief op de radio. Die Ondanks die op drie plekken gebroken. Ja, armen. maar dat doe jij dus ook. En dat, dat, daar gaat deze vraag dus ook een klein beetje over. Ja. Van waarom? Gebruik je tegenwoordig een webcam op de radio? Want vroeger zaten we nog lekker naar een hoorspel te luisteren met het hele gezin. En dan keken we allemaal naar de radio met stoelen eromheen, met een bakje koffie of chocolade. Ben je zo oud, Kees? Ik ben 54. Oh ja. Ja, dat we, dat ben, we in, in mijn tijd we deden. Ik vond mijn moeder ik wil bij de revue uh, van Max. Ja, ja. Weet, jij, jij bent gewoon ja, jij bent een heel stuk jongen. Ja, maar met z'n allen rond de radio, nee, dat herken ik niet meer. Maar, maar nee. dat is wel... Ja, maar die, maar die webcams, dat is waardeloos, hè? Nou, kijk, het is wel leuk om jou te zien, want dat is een soort meevaller. Maar <laughs> je ziet het bij... bij ja, een soort meevaller ook. Ja. Ja. Maar, maar je ziet ook, radio is natuurlijk ook, is, is ook een beetje... Uh, ja, nou... Ja. Uh, ik wil het niet naar beneden aan, want ik ben helemaal gefascineerd door radio. Want ik, ik heb het al mijn leven, min of meer... Uh, en met die fascinatie gewoon. Dat je, dat je naar Radio Veronica gaat met je broertje. En dat je, weet, en dat je Lex Harding dan ineens heel enthousiast wordt praten. Terwijl als de microfoon uit is, zit hij gewoon heel zaggereinig te doen. Weet je. Ja. Is, dat is radio. <lacht> ja <lacht> Dan moet je geen webcam hebben of zo. Nee, dus ik vind het ook... Een, maar ik, ik heb wel meegemaakt inderdaad... dat er opeens allemaal camera's op radioprogramma's werden uh, gezet. En dan is ja. toch een beetje de magie van... Ja het, het, het is net al, ja, het is het verschil tussen een boek en de film. Nou, je brengt er een dimensie. Je, je geeft er extra dimensie aan. Terwijl die mensen thuis, zoals ik ook, dan ja. misschien de eigen fantasie erop kunnen uh, plaatsen. Nou, ja, ik, dat klinkt op, heel uh, vies, maar dat bedoel je, je niet de zo. Wat ja. zeg je? Nee, maar ik, wat, ik me nou, wat ik me dus altijd afvraag, ja. is um, waarom ga je ernaar zitten kijken? Nou, ik om te zien hoe jij, hoe jij bent. Maar ja, maar dat dat heb je je na, na een minuut heb je dat gezien. Maar er zijn mensen die zitten daar halvernacht naar naar en er gebeurt niks. En nu gebeurt er toevallig dan wel wat. Ja, ik, ik, ik kijk niet. <laughs> ik, kijk, ik, zoveel, ik kan zo klikken. Ik kijk natuurlijk wel eens naar jou. Ik kijk wel eens naar Liekeveld en ik kijk wel eens naar Luc. En Luc, ja, vind ik ook ja, Vinden jullie alle drie eigenlijk een groot vak? Man. Uh, het zijn nou weer drie generaties eigenlijk, hè? Nou. Nou, ja, dat, dat valt ook wel weer mee, maar. <laughs> nee, maar hier, kijk, kijk eigenlijk dit bedoel ik ook een vraag stel. Ja, dus, oh ja, dat is dat goed dat je dat, kunnen, dat even zegt. ...kunnen vragen van wat vindt de luisteraar daarvan. Nee, maar dat is dit... De, de, is dat ik vraag. weet, je luistert nog niet zo lang naar dit programma. Nee. Maar dit, het, dit programma is vragen en antwoorden. En niet bel wat je ervan vindt. Want dat is... Uh, dat is uh, nee, nee, nee, nee, nee daarom, dat, dat weet ik dan ook. Dus, maar nou, ja. dat is als Je probeert gewoon, als het ook wel. Een gesprek hebben, ...dat we uh, het allebei wel goed bedoelen. Maar, ja. Maar... Uh, Nee, um, maar, maar, nee, maar goed, ik... Nou, kijk, ik, ik zei net ja. een dimensie minder. Vindt u dat het een dimensie toevoegt? Een, um, webcam, nee, we gaan niet doen radio. van bel wat je ervan vindt. Het is geen meningenradio, het is vragen en antwoorden. Ik krijg het helemaal warm. Oh joh, <laughs> wat een toestand. En je kunt niet krabben onder het gips. Paradijsvogel. Ja. Nou, ik heb je laatst op de televisie gezien... Dat, Kijk, dan zit je op de televisie. Zit je dan een gesprek te houden over hoe je zoon in, in slaap uh, uh, doet, heel kort. Ja. En, en dan, dan noem je die radiobellen paradijsvogels. Nou, Dat vind ik leuk. Sommige, ja, niet de allemaal. Ik een grote paradijsvogel. Ja, jij valt absoluut onder de paradijsvogels. Ja, dank u. Met je gebroken arm. Nee, maar, dit, nou ja, lang verhaal kort. Inderdaad, de webcams bij de radio. En waarom het is, ik. Ja. Waarom zijn de webcams voor de radio? Ik geloof eraan. dat het antwoord gewoon is omdat het tegenwoordig kan. Ja, omdat het kan. Ja. Ja, ik, ben dus, dat heb ik, ik ben dus ontwerper. En kijk, als je iets ontwerpt, wil je graag dat het functioneel is. Ja. Dus heeft het ja. een functie? Nou, ik denk het dus niet. Het is wel fijn dat we jou dan. Want ik deed dat echt goed hoor, dat de televisie. Uh, over dat. Uh, over in slaap uh, praten en zo. Maar. ik sliep ook gelijk. Maar. <laughs> ja, <ik> vond de... <laughs> <laughs> nee, dit... Ja, ja dat was een programma. Dus vaak, ik weet, vaak ja. zijn mensen die juist, die ja. hebben, daar heb jij dan een uitzondering, maar die hebben gewoon een radiohoofd, weet je wel. Dan moet je geen webcam opzetten. Dat moet je gewoon niet doen. Dat moet je niet willen. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet ik weet ook niet zo goed wat de meerwaarde ervan is. Maar ja, als zijn er maar twee mensen die het leuk vinden om naar te kijken. Ja, het, ja. Die, oh, het, kan. Uh, ja. het kan. Ja, Dus uh, waarom ook niet? Nou, ik moest er wel even aan wennen hoor, toen dat pas inkwam. vroeger als je naar de radio ging hoefde je geen mascara op te doen. Nee, nee Of dat, je haar dat, te nou, kammen. Ook, ja, die moet dan even, uh, Tegenwoordig moet het, moet het even in de fysiologie. Ja. Nee hoor. <laughs> Goed, nou ja, ik, uh, ik uh, hoop dat het iets duidelijker is. Ik maar nu niet... ben je dat wel dat gevoel van? Uh, want het nou, wel ik ga het nu wel, uit, wel, zo langzamerhand ga ik het wel leuk vinden, maar ik ben wel, want ik heb oorspronkelijk televisiejournalistiek gestudeerd. Ja. En ik zit, ik zit wel, ik kan dan mezelf nu zien, dan kijk ik op, dan zit ik naar mezelf te kijken. Dat is natuurlijk sowieso al Ja, dan heb je een monitortje, dat je ook kan zien hoe je er zelf nu... Nee, ik heb gewoon echt een enorme fullscreen mezelf uh, voor me hangen. Echt waar? Ja. ja. En, en dan... Ik zie het niet, want dat, dit gesprek loopt dus niet gelijk met dat. Dus dat zou dan heel raar zijn. Ja, want ook nog ik, eens een keer. Dat is ook ik, gek. Al een ja. later zie ik jouw reactie. Nee, dat dan. is inderdaad ook gek. Als ik zeg ik zwaai nu naar je, dan zie jij het pas later. Ja, dan denk ik nou, je zit er nu weer te zwaaien. Ja, nou naar jou dus, maar dan met ja. vertraging. Nee, maar nou, als ontwerper moet jou dat ook aanspreken. Maar ik zit ernaar te kijken. Ik denk, daar moet toch meer mee kunnen. Ja, maar dat doen ze natuurlijk op vrijdagavond bij Giel en zo, waar jij vroeger redactie deed en zo. Dank je. Ja, ja nou, maar dat, dat, dat, dat ziet er wel, dat is wel heel gaaf. Dat, nee, is maar ook ja, dat, is ook heel, dat is ook heel leuk, maar dan ja. ben je een televisieprogramma aan het maken. En ik ja. heb mijn ja, hart en mijn ziel ligt bij radio voor de mensen die of al in bed liggen of in de auto zitten of. Uh, juist niet de televisie aan willen hebben. Of weet je, dat is radio maken. En dan moet je niet dingen gaan doen waarvan je denkt, als je aan het luisteren bent, van ik mis iets. Nee, en ook niet dat mensen die dat allemaal niet hebben, want die zijn er ook nog genoeg gelukkig. Ook nog, ja. Uh, dat ze denken, ik mis iets of zo. Ik moet eigenlijk, moet ik nu, als je dan wat uh, ja, ouder leeft en dan je dat je dan volgende naar de een computer gaat kopen, omdat je denkt dat je iets mist op de radio of zo. Ja, precies. Nou, dat moeten we niet hebben hoor. Nee, maar, maar ook, weet je, als je zegt van nou ja, ik ga televisie kijken, ik zet hem op, uh, op de webcam op nachtzuster, dat klopt ook weer niet, want dan is het niet alle, de allerbeste televisie. Nee, maar dan kun je, Zit je van, vier uh, vier uur naar een, een, pratende... uh, een, een, een leuke foto van jezelf... Nou, in jouw geval is het natuurlijk leuk, want je gaat nog dansen, en dan om vier uur wel dat dansen erop en zo, maar... Ah, uh, kijk... Afzet, het is ook allemaal maar een beetje natuurlijk. Gewoon, nu hebben we ook weer iets om over te kletsen. Ja, zullen we gewoon ophangen? Jullie, <laughs> we gaan ophangen. Ja, we gaan ophangen. Beterschap met je arm, Kees. Nou, het gaat wel helemaal de goede kant ah, Gelukkig. Goedendag. Oké, okay, doe. Doeg. Mark. Goedendag. Hallo. Ja, ik had even een antwoord en een vraag. Kijk. Uh, Kijk, dus, uh, vier weken geleden of vijf weken geleden is er een vraag gesteld bij jullie of er sneeuw lag in de woestijn. Ja. Yeah. En ik had, laatst had ik tv te kijken, in ieder geval iets van National Geographic. En er is daar een punt dat ligt iets van duizend meter of zoiets ergens onder. En yeah. daar ligt sneeuw in ieder geval. Dat is ergens in Afrika aan de oostkust. Ja. Yeah. En daar ligt in ieder geval nog sneeuw. Mooi. Ja, nou, dat was in ieder geval één, maar dat was van vijf weken geleden. En de andere vraag is, ik ga met de maat naar Ho Chi Minh City. Ja. Dat ligt die in Vietnam. Ja. En ik had de vraag wat de makkelijkste of de mooiste reis is naar Ho Chi Minh City. De makkelijkste of de mooiste? En wil je dan een route of wil je een, uh, uh, reisbu dat een reisbureau even reageert? Ja, ja. De route. <laughs> nee, de route. Wat de makkelijkste of de mooiste route is. En waar vandaan? Vanaf Os. <laughs> ja, nee. ja, het klinkt gek, maar we willen toch dat het gaat lukken Ja, en, maar, maar um... nee, dat begrijp ik, dat je wilde dat het gaat lukken. En hoe had je daar naartoe gewild? Met de auto. Met de auto? Ja, we willen zo'n uh, ja, landrover ongeveer regelen. Ja. Waar de uitlaat in ieder geval bovenuit komt. Want anders kan je niet... Ja, je zal wel een stukje door water moeten. Dus dat willen we in ieder geval regelen. Ja. Dat we zo'n auto kunnen kopen of wat dan ook. En dan willen we ja, richting Ho Minh City... en misschien nog verder richting Nepal. Oké. Okay. Oh. En, en, en, uh, maar dat wordt natuurlijk een heel lang gesprek als je zegt... Um, uh, als je als je nou je moet dus bij Os je moet Os uitrijden en dan bij het plaatsnaambordje links. Ja ja nee, maar ongeveer de landen. Oké. Okay, dus... We hebben ook uh, ja we, we we kunnen ook via Afghanistan en alles maar ja dat is niet echt uh, lekker om doorheen te rijden volgens mij. Nee dus van die kleine obstakels waar je een beetje rekening mee moet houden van tevoren. Ja, daarom. Maar we hadden nou uh, zitten kijken wel via Rusland en Kazachstan en noem alles maar op. Maar misschien is het een makkelijkere en een mooiere route ook nog. <laughs> en wanneer gaan jullie? Ja, dat is als we geld hebben. En dat duurt oh, ook okay. voor sparen. ook. Oké, okay, maar het is handig als je de route vast hebt. Ja, dat sowieso wel, ja. ja. En hoe lang wou je er dan ongeveer voor uittrekken? Ja, dat weten we nog niet, want die, die maat van mij die wil het liefst ook terugrijden. En ik heb zoiets van: ik pak terug het vliegtuig, want uh, heenrijden is al lang genoeg. Ja. En ja, als hij gaat terugrijden, dan zal het vier maanden duren of zo. Hij is misschien wel vijf, dat weet ik niet. Mm -hmm. Als je heenrijdt, is het ongeveer anderhalf, twee maanden. Want als je door uh, Kazachstan bent geweest, en, uh, dan moet je door staan. en dat duurt echt 30 dagen daar. Dat, uh, die wegen daar zijn zo sterk. Oh ja. Dus uh, ja, ongeveer anderhalve maand of zo. Uh, twee maanden zal het moeten lukken, tweeënhalf maand misschien. En dan als we terugrijden, dan zal het vijf maanden duren. En ik ja. heb zoiets van: we pakken terug het vliegtuig. En dan ben je tweeënhalf maand weg. En anders vijf maanden of zoiets. Oké, okay. nou ja, ik, uh, ik, uh, ik vraag het even, want er luisteren heel veel mensen die verstand hebben van uh, uh, snelwegen en zo. Dus uh, die, uh, die kunnen jou vast vertellen wat de beste route is... om te nemen naar Vietnam vanuit Osse? Ja. Ja. Goed. Uh, Mark, ik doe mijn best. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. <laughs> Doei. 0800-1101. Dat is het nummer dat je kunt proberen als je een antwoord hebt voor Mark. Annie? Ja? Goeienacht. Uh, ik wil even op de persoon die hiervoor was... Over, die, zeg maar, over de radio... met de beelden. Ja. Maar ik wil eigenlijk op de wilde gans... maar omdat het dus doorkwam... wil ik het daar even op reageren. Ja. Ik ben dus ook van een generatie radio. Ja. Dat heb ik... van huis uit meegekregen. Hoorspelen mm -hmm. en... noem maar op. Maar je hebt je eigen... beeld ja. bij radio. En dat vind ik... Je hebt gewoon... een fantasie. En dat kan je lekker botvieren... En je maakt je eigen mooie verhaaltje. Heb je er nou beelden bij, dan is het niet meer nee. dat leuke verhaaltje. En ik denk dat het gewoon romantischer was. Nou, is alles. Uh, ja, je moet alles meteen weten. De vragen zijn er niet meer. Want alles moet geweten worden. Ook door de, door de jeugd tegenwoordig. Ze moeten overal bij zijn of wat ook. Dus ik dacht, vind je radio? Dat vind ik nou. Ik ben de kluisrele dag radio. Mm -hmm. Dus dat wil ik formuleren, dat je eigen beeld, dat dat zo mooi is van de radio en geen beelden erbij. Ja, dat je je fantasie een beetje je geprikkeld hebt. Je eigen uit. fantasie, dus je kan je eigen personen gewoon voorstellen. Je hoort een stem, heb je een beeld bij. En je hoort een geluidje of wat ook, heb je ja. een beeld bij. En nou, dat vind ik nou leuk aan radio. Nee, ik begrijp het. Dus dat wil ik gewoon even op die vraag van hem toch reageren. Dat ik zeg van, uh, het, het, het, het, het directe, dat hoeft niet. Want dan heb je gewoon plant een beeld. Ja. En nou heb je de hele tijd, en kijk je uit naar de volgende aflevering van zo'n hoorspel En dan gaat het in je hoofd zo verder. Duidelijk, Annie. Ja. ja. Maar nou wil ik reageren op de ganzen. Ja. Daar heeft die mevrouw zo'n mooi beeld van. Ja. Er blijft niets van de strijkstok Nou, is het zo dat ik van heel dichtbij weet... ...iemand die bij de Wille heeft gewerkt... ...ik haal niks onderuit. Maar over strijkstokken zullen we het ja. maar niet hebben. Of over projecten zullen we het ook maar niet hebben. Hmm. Ik zeg gewoon... Uh, ...het komt wellicht een beetje op het goede plekje terecht... Maar dan zeg ik, geef het aan doorkaas. er zijn een hoop vrijwilligers. Wat zeg je nu, geef? Geef een dorkers. Er werken nog een hoop ja, vrijwilligers. Ja. En dan zeg ik, nou, die worden niet betaald. Die gaan zeg maar gewoon elkaar van, ik ken die maand met zijn uh, transport. En uh, die gaan onderweg met een pakje brood in de auto. Echt hoor, ik weet gewoon wat zo'n die het op die manier doen. Maar het beeld van die mevrouw, van mm. de wilde ganzen ook. Ik, want ik ben dus 66. Ja. En ik weet gewoon van vroeger kwam zeg maar voor 60. Altijd van de wilde ganzen. Dus ik heb dat ja. geluid. Wilde ja. ganzen hoort gewoon ook bij mij beeld. Mm -hmm. En ik vond het fantastisch dat die persoon, die ik dus ken, daar ging werken. Dus ja, kinder ben ik blij, want daarvoor werkte ze bij een organisatie vanuit zijn bureau, wat zo, nou, uh, op, op geld en op projecten, waar ze dan zeg maar ook weer leuke auto's, en de, waar ze helemaal van mijn ziel. Goed, uh, ging, Annie, ja? Want, ja, nee, sorry, maar het duurt een beetje lang, en ik begrijp je punt, alleen eigenlijk, ja, er valt natuurlijk over iedere organisatie wel... Vaak wel iets te iets te zeggen. Maar, ja, maar... ik ja, ik, ik denk echt iedereen moet geven aan wat hij een goed doel lijkt en je moet inderdaad wel ja, er moet ook er moeten ook dingen georganiseerd worden. Er moet ook, dat, dat kost ook allemaal geld tenminste. Ik ga ik ga nou ja, ik weet niet. Ik wou zeggen ik ga ook niet voor niks dit radioprogramma zitten presenteren. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal nee, nee. zeker, maar ik denk het niet. Dus uh, ja, nou ja, goed. Ja, dat snap ik, dat snap ik ook wel. Ieder zo. Maar uh, kijk, daar ga je de een onderuit halen... of de ander weet niet. Nee, dat ik... vind ik ha nou, hartstikke goed van je. Daar hef heb je gelijk hef. in. Dank je wel, Annie. Ik wil dus ja. gewoon eventjes doorgeven. Ja, en dat daar ook wel eens uh, ja. vragen heeft opgeroepen... in het verleden bij mensen. Oké, okay, dank je wel, All Annie. Alles goed. Dag. Short, gauw maar, goeienacht. Goeiemorgen, Short. Doet de auto wat? Ja, en de kachel doet het ook. Oh, gelukkig, nou. Ja, alles, alles doet het. Dat is het Alleen, half... heb ik, Nu heb ik een probleem met mijn luxe wagen. Oh jee. Ja, uh, ik heb wat met voertuigen. Maar ik heb uh, waarschijnlijk bezoek gehad van een steenmarter. Een steenmarter? Ja, en uh, die, hij heeft wat leidingen uh, van mijn uh, uh, luchtleidingen en andere leidingen uh, aangevreten. Hm. Uh, dus nou had ik een flinke rekening. Ja. Nou was ik dus op, op internet aan het zoeken hoe je die beesten weg kunt houden bij de auto. En aanstoven, het wel blokjes en weet ik allemaal wat. Maar wat is nou echt effectief om die beesten bij je auto weg te halen? Ah, dus de vraag is, hoe hou ik een steenmarter uit mijn auto? Ja, want ze, ze bijten aan die leidingen. Oh. Waar die, die, uh, in die leidingen zit uh, visolie verwerkt in die rubber. En dat, uh, dat vinden ze waarschijnlijk wel lekker of zo. Dan zijn jo. we in het motorcompartiment gekomen en hebben we leidingen uh, aangestreden. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, dat wel, volgens mijn garagepersoon, zeg maar wel vaker te gebeuren. En die man die zegt: je moet zo'n wc 1 blokje in de dingen hangen. Dus ik heb op internet gekeken, maar dat lijkt helemaal niet effectief te zijn. Oh. Dus zijn er zijn mensen die daar ervaring mee hebben, en wat kun je er tegen doen? Ja, nou ja ik vind het een beetje, het klinkt een beetje als een zuske en wisken Ja, ik denk ik, ik ik ja, Steenmarkt, maar ja, als is... Hij is op internet staat ook dat het vaker voorkomt. Dus. Ja, nou ja, jij denkt ik bel even. Heel, heel verstandig. Hoe houdt Sjoerd de steenmarten uit zijn auto? 0800-1101? Of ik geloof dat uh, 0800-1121 inmiddels ook weer werkt. Dankjewel, je Ja, dankjewel. je ja. wel. Sterkte met de auto's. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. doei. Patrick Lone, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had eens een vraagje over rotondes. Ja. Of het uh, in Nederland uh, wettelijk vast is gelegd waar de gemeentes hoe groot die dingen moeten of mogen zijn. Hè? Hoe groot ze moeten zijn? Ja, de, ik heb af en toe, ik uh, rijd op de vrachtauto. Ja. Ik kom af en toe rotondes tegen dat ik denk van hoe hebben ze het kunnen verzinnen. Zoals ik, uh, waar. een rotonde moet nemen. Ja, op, op sommige plaatsen. <laughs> Daar moet ik dan met het hele span doorheen zien te komen, maar dan moet oh, ja. ik de halve rotonde verruineren om fatsoenlijk uh, die rotonde te kunnen nemen. Maar heb jij niet liever hele grote rotondes dan hele kleintjes? Ja, het liefst. Uh, waar ik normaal doorheen kan rijden. Ja, precies. Zonder uh, stoepranden te raken of dergelijke. Oh ja, maar, dat, uh, maar jij rijdt dus met de vrachtwagen. Ja, Ja, dus dat is dan, uh, dan ben je niet een doorsnee rotonde gebruiker. Uh, nou, nee, maar ja. Maar dat moet natuurlijk ook, uh, wel kunnen. Dat natuurlijk. Ja. Ben je geladen, Patrick? Ik ben geladen, ja. Oh, jee. Dan ga ik even zitten, hoor. Gaan we raad wat hij rijdt spelen? Ik vind het best. Even alles goed zetten, hoor. Want dan moet ik altijd even goed kunnen concentreren, zo. Dat ik goed gefocust ben. Dat ik rechtop zit. Dan moet ik namelijk alles wat me te binnen schiet onmiddellijk kunnen plaatsen. Um, je bent geladen. Kun je het eten? Uh, Nee. Um, um, is het van hout? Uh, nee. Is het van staal? Uh, mede. Mede. Is het van kunststof? Uh, ook. Kunststof En dat betekent dat je verschillende dingen in de laadbak hebt... of dat het dingen zijn die van verschillende materialen gemaakt zijn? Uh, dingen van uh, verschillende materialen. Oké. Okay. Uh, en verschillende dingen. Maar is er ook een verzamelnaam voor wat je achterin hebt? Eh, uh, ja. Oké. Okay. Meubels? Nee. Oh, jammer. Ehm, um, tuinspullen? Welke? Tuinspullen? Nee, ook niet. Oh, elektronica? Eh, uh, zit er ook bij. Oh. Ehm, <laughs> um, ja, maar dan Goed. Uh, maar je hebt eigenlijk dus gewoon van alles en nog wat in de, in de, in de wagen. Ja, maar wel voor specifieke doeleinden. Voor één specifieke de, okay, keukenapparatuur? Nee. Oh. Uh, kantoorartikelen? Nee. Um, meubels was het ook niet. Uh, ga je naar een winkel? Uh, nee. Oh. Ga je naar een opslagplaats? Uh, nee. Ga je naar een particulier? Nee, ook niet. Ga je naar een bedrijf? Ja. En um, uh, wordt het dan daar gebruikt of uh, wordt het daar weer uh, veranderd zodat het weer doorverkocht kan worden? Nee, het wordt uh, gebruikt bij dat bedrijf. Ja, bedrijven, meerdere. Oké, okay, dus je gaat naar meerdere bedrijven met allemaal spullen die bestaan uit hout en uh, ijzer en elektronica. Ja, ja, geen hout. Hè? Oh nee, geen hout. Nee, uh, kunststof en ijzer en elektronica. Uh, ja. Uh, zijn het auto's? Uh, bijna goed. Oeh, zijn het wel vervoersmiddelen? Nou, onderdelen daar hoort, maar niet auto's. Oh. Fietsonderdelen? Nee, nee, nee. Brommeronderdelen? Nee. Auto-onder, nee, autoonderdelen zijn er niet. Um... Ja, je zit in de buurt dus. Ja, maar wat dan, hè? Scooters? Nee. Ja, maar er zijn meerdere dingen die. Uh aangedreven worden door motoren en elektronica. Ja, maar wat dan? Uh, landbouwvoertuigen. Ja, het komt in de buurt. Nou, ik vind het bij <laughs> tractors. Ja, dat zijn landbouwvoertuigen. Ja, maar, nou, ik zal het maar verraden. Het de onderdelen voor uh, grondverzetmachines en scheepsmotoren. Oh, natuurlijk, grondverzetmachines. Ja, dat juist. ik dat nou niet meteen geroepen heb. <laughs> <laughs> nou, dat was toch niet slecht? Nee, nee, nee. Ik nee, denk nee, niet nee. dat ik ooit tot grondverzetmachines was, was gekomen, maar het, het leek er bijna op. Goed, um, Patrick, ik ga op zoek naar een antwoord of uh, rotondes aan eisen moeten voldoen uh, voor de maten. Maar ik, ik neem toch aan dat alle rotondes geschikt moeten zijn voor vrachtwagens? Ja, dat neem ik al vooral. Maar ja, ik kom er wel eens tegen dat ik denk van... wie het, het ooit kunnen verzinnen ja. of dat hij in een Fiatje 500 rijdt zijn leven lang. Nee. Ja, wie ontwerpt rotondes en, uh, en aan welke eisen moeten de rotondes dan voldoen? Zo ja, ja, is, ja. zeg ik dat mooi, hè? Deze is prima. Dank je wel voor de vraag, Patrick. Oké, okay, fijn uitzending nog. Meteen. hetzelfde. Doei. Hoi. Hoi. Um, even kijken. Michiel, Pasma. Hi, goedemorgen. Hallo. Hi. Hoi. Hallo. Um, over die uh, route naar Vietnam, hè? Ja. Uh, nou ben ik daar nog, nog niet geweest. Oh. Nee, ja, ik, ik zat er één keer, ben ik daar wel eens geweest? Nee. Oh. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld dat, dat, dat uh, Google Maps en Google Earth, die kunnen gewoon alles vinden op de hele wereld. En, en dan kan je ook gewoon aanklikken. Routebeschrijving. <laughs> en dan geef je daarom wat van waar je vertrekt. Ja, en dan maar... Dan zegt hij, nou, hier links en daar rechts. En uh, dan vertelt hij dat. En dan kan je zelf zo de route aanpassen, denk ik van nou, ik wil niet door, door Duitsland heen over de snelweg. En dan ga je gewoon zo die, die, die bolletjes gaan er slepen. En dan geef je gewoon de binnendoorroute Maar die houdt natuurlijk geen rekening mee van, je kunt misschien beter niet door Oezbekistan gaan. En je kunt maar misschien het zelf vermijden daarmee. Ja, maar dan moet je toch weten wat je, wat je wil vermijden. Ja, nou kijk, Oezbekistan is volgens mij vrij weinig mis. Ja. Behalve dan dat je, dat je daar natuurlijk allemaal in moet klaar en uit moet klaar en, uh, en dat soort dingen allemaal. Daar kom, ontkom je toch niet aan. Nee. Uh, maar volgens mij als je een beetje zo het, het, het Midden-Oosten gebied En het, het <laughs> Zo me, een meid en, en Afghanistan, dan moet je toch een heleemd komen. Nou ja, en nee. zijn is voor mij ook niet heel gezellig op het moment. Nee, nou, maar dat is natuurlijk precies wat hij bedoelt. Want jij zegt van ja, het is natuurlijk zo en je moet natuurlijk dit. Maar hij wil graag even dat soort adviezen horen. Uh, ja. ja, goed, dat, dat kan je dan uh, volgens mij, <coughs> sorry, ik moest even hoesten, ja. uh, ik kan het opvragen bij, bij de reisorganisaties inderdaad, waar, het, uh, waar gewoon een negatief reisadvies voor geld. Oké, okay, maar en dan zoekt hij natuurlijk... Ja, sorry dat ik het je zo lastig maak... maar hij zoekt niet alleen negatief reisadvies... maar vooral positief reisadvies. Dus waar moet je vooral eventjes nog een omweggetje voor maken? Ik, ik heb, ik heb of, gehoord dat het uh, uh, dat, dat, uh, uh, noorden van Thailand... Uh, Laos en Vietnam erg mooi is om erheen te rijden. Kijk. Maar of je daar nou echt wat aan hebt, dat weet ik ook niet. Want volgens mij ligt Vietnam, als ik het goed heb, met, uh, naast Thailand. Dus daar kom je dan net niet. Nou ja, maar je kunt natuurlijk een ommetje maken als je toch vier en maand onderweg bent. Ach ja, maar het ook niet uit dat het vijf maanden is. Ja, dan ga je een stukje links. Kijk. Per dag, per dag is meer of minder. Maar hij kan de reis inderdaad vast via Google Earth, gewoon, of vast, uh, Google Maps, vast gewoon de reis maken. Ja, Hoeft ik helemaal van niet weg? ik heb van, van een collega chauffeur gehoord dat hij een vrachtwagenchauffeur tegenkwam... die onderweg was naar uh, Vietnam, een ja. Duitser, ja. met uh, kogelagen vet in een tank. ja. Ik heb, ik, ik heb er een gevraagd bij of het waar is, maar ik vond het wel een mooi verhaal. Kijk, ja, zo maak je nog eens wat mee. Ja, toch? Je, ja. Doet, je moet wat. Ja. Hé hey Michiel, dankjewel hè? Ja, ik had trouwens nog iets over die retondes Ja. Want wilde wil weer vanavond, dat hoor ik al. Nou ja, nee, uh, ik had zo'n mooie plaat bij Vietnam klaarstaan en dat kan nu niet meer. Want je hebt, of je moet na de retondes nog even zeggen, nou, en, uh, en dan nog een keer... Ja, je ik, ik, ik, ja. Maak, ik maak een bruggetje, dat we ik ook. Ja, nou, dank je, ja. Uh, die retondes die moeten aan, aan bepaalde eisen voldoen. ja maar uh, die, die ontwerpers van, ja. de, van de wegen, die ja. zeggen, joh, uh, die woonwijk, daar willen we eigenlijk geen vrachtwagens in hebben. Dus wat doen we dan? Leggen we naar een kleinere tonde waar je eigenlijk niet zo goed overheen kan. En, en ze hebben dus allerlei routes, maar ze ja. zeggen, nou, uh, doorgaand vrachtverkeer, dat kan aan deze route volgen. En, ja. Gewoon die grote opleggers en combi's uh, en, en zo. En dan uh, en zeggen we, nou, die kleine distributievrachtwagens, die mogen er wel overheen, dan is die tonnen iets kleiner geworden. En zo, dus dat, dat, dat is de bedoeling dat je het eigenlijk een beetje volgt, maar... Ja, die, routes, die die bedenkt iemand uh, op een gemeentehuis. Ja. En daar blijven ze meestal ook. En, en, en op het moment dat je ervoor staat, denk je... goh, die rotonde is heel krap. Ja. ja, maar ik denk... Ja. Ik, ik ben echt heel naïef, hè. Maar ik denk altijd van... Ja, dat weten ze toch. Je weet toch wat, waar, hoe groot de rotonde ongeveer moet zijn... Om, zodat de vrachtwagen met materiaal voor de landbouwzetmachines... of wat was het ook weer? Zetmachines. Ja, die, dat die er gewoon overheen kan... Uh, ja en nee. Als je het hebt over bijvoorbeeld uh, exceptioneel transport, ja. uh, daar gaan ze dus overal kijken van nou, hoe breed en hoe lang en, en dat soort dingen is die, is die vrachtwagen. En dan gaan ze eens dus kijken, want ze weten van alle rotondes uh, wat, de straal, wat de straal is en zo, en, en of ze daar extra omleiding, omleidingen voor moeten maken en zo. Dus dat is allemaal wel bekend, er wordt wel rekening mee gehouden ja. en allemaal geregistreerd. Nou, he, daar kunnen we wel langs, daar kunnen we niet langs. En daar moeten we de wat verdekenen. Daar moeten we stoplicht weghalen. Dat soort gekkigheid. Ja. Daar, daar is allemaal, uh, wordt daar wel rekening mee gehouden. Uh, maar het is een soort ontmoedigingsbeleid. Van oh, als jullie de tonde een beetje krap maken. dan. Uh, ja, dan komen de vrachtwagens daar niet. Nou, slim. Alleen, alleen is, is, is natuurlijk die, die kennis is, uh, uh, redelijk beperkt beschikbaar. Daar moet ja. je gewoon je best uh, voor doen. Ja. Kijk, en als je dan bijvoorbeeld kijkt in Vietnam. Daar is het gewoon een stuk beter geregeld. Met de rotondes. iedereen overal wat kan. Omdat ik over Vietnam wil beginnen... ga jij nu zeggen dat het goed geregeld is... met de rotondes in Vietnam, hè, Michiel? Die hebben ze niet, nee. Ja, dat is dus prima me geregeld. Met de vrachtwagen hoor ik van iemand... die was er onderweg naar het kogelaar Oh O ja, dat was een mooie anekdote. Maar onder, inmiddels heb ik nog maar 2,5 minuut. Oh, sorry. En dan kan ik die mooie plaat niet meer draaien. Maar dat doe ik dan gewoon na het nieuws goed. Ja, goed man. Oké, okay, dankjewel hè. Doei. Hoi. Hans. Ja. Goeienacht. goedemorgen goedemorgen is ook goed. Ik had een antwoord en een vraag. Nou, kom Wat maar door. Wat je de eerste? Ehm... Um, eerst... antwoord op je steenmachter? Ja. Of een vraag? Doe eerst maar het antwoord. Nou, ik heb uh, zelf uh, die ervaring gehad. In Sittard had ik ook uh, steenmachters in die auto gehad. En die vreed die alle, alle kabels kapot. Ja. Nou, dan kreeg ik van niemand een tip. Ja. Want je mag die beesten ook weer niet doodmaken, ook niet? Nee, bizar. Als je ze al te, als je ze al te pakken krijgt. Ja. Ze zijn beschermd. Oh. En die zei tegen mij, die vent die wat uh, zo vergift verkoopt en zoiets. Uh, die zei tegen mij, je moet er omheen tussen. Om de steenmarter of om de auto heen? Om de auto. Nou, dat lijkt me echt op iedere parkeerplaats in Nederland een mooi ja, dat ritueel. Is moeilijk. op een parkeerplaats werkt het niet. Maar als je bijvoorbeeld de auto thuis hebt staan. En je, je staat iedere keer op dezelfde plek, dan ja. uh, zou je dat eventueel met een, uh, met een gietertje weet ik wat. Uh... Nou, ik heb dat toen met gedaan en ik heb, uh, ja. ik heb daarna geen last meer gehad. Maar je, hebt het, je bent thuisgekomen, je hebt de auto geparkeerd in de, hoe heet dat, de carport? Ja, ik, ik had zo'n carport, had ik. Ja hoor, in de carport. Ja, in de... de carport, en daar heb ik gewoon een keertje wat urine omheen gesprenkeld, zeg maar. Wat zeg je dat mooi? Ja. Gewoon in je eigen carpoort staan wildplassen? Nou ja, niet, niet plassen, gesprenkeld. Oh, hoe sprenkel je dan zonder te plassen? Kijk, ja, maar de weten ze al te kijken, dat kan je ja. niet maken. Dus je bent eerst binnen in een gietertje gaan plassen? Juist, precies. En toen ben je ja. met dat gietertje rondjes doorgegaan? Ja, je een rondje om de auto. Ja. Nou, waarom ook die, niet? Dieren doen dat niet anders. Die, nou, die die ik, er zijn die, echt weinig dieren die eerst thuis in een gietertje gaan plassen. Niet in het nee. ja, dat klopt. We hebben nog 40 nee. seconden voor de vraag, Hans. Oké. Okay. Uh, hoe kan het bij fletsers op de autobahn? Want ik ben vrachtwagenchauffeur. Hoe kan dat als je te hard rijdt? Hoe kan die camera nou registreren of jij een vrachtwagen bent of een luxewagen? Want er maakt die verschil tussen. Ja, dat moet wel. Want als je dus uh, van Amsterdam naar Utrecht rijdt, dan heb je die trajectcontrole bijvoorbeeld. Maar als je daar nou een fletser hebt staan, ik ken een uh, hele autobahn. Daar hebben ze me een paar keer geflitst. Nou, en dan mag je 100 rijden. Maar als ik daar 90 rijd, ben ik de pizza. Goed, Hans. Ik leg hem voor 0800-1101 of 0800-1121. Probeer ze allebei maar.